4 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Het CDA wil weten of VVD en PVDA nog meer dingen gaan veranderen in de begroting voor volgend jaar. CDA-leider Buma stelde dat aan de orde in een kamerdebat met de informateurs over het akkoord tussen VVD en PVDA. De verhoging van het eigen risico tot 350 euro. Waar de Partij van de Arbeid zich zeer tegen heeft verzet, de nullijn voor de ambtenaren waar ook de Partij van de Arbeid zich heftig tegen verzetten. De verhoging van de BTW, waar ook de PvdA zich heftig tegen verzetten. Gisteren presenteerden Rutte en Samsom een deelakkoord... dat is bedoeld als aanpassing van het Vijfpartijenakkoord uit het voorjaar. Onder meer de forense tax en de langstudeerboete sneuvelen... als het aan de onderhandelaars van VVD en PvdA ligt. Het debat is aangevraagd door een aantal partijen... die bij het Vijfpartijenakkoord betrokken waren. Minister Spies vindt dat Curaçao niet uit het Koninkrijk kan worden gezet en ze wil het ook niet. Volgens haar moeten de inwoners van Curaçao zelf aangeven of ze uit het Koninkrijk willen stappen. Wat Nederland betreft hoort Curaçao erbij, aldus Spies. We hebben in 2010 via het statuut nieuwe afspraken met elkaar gemaakt. Daar moet Curaçao zich aan houden, daar moet Nederland zich aan houden. Tot een van alle partijen iets anders besluit... en dat zal dus eerst op basis van een signaal... van de bevolking van Curaçao zelf moeten zijn... werken we binnen de gemaakte afspraken. Zondag werd een interimkabinet benoemd... onder leiding van interim premier Trijan. Ieder zegt het Curaçaose parlement het vertrouwen op in premier Schotten. Die sprak van een staatsgreep waar Nederland achter zat. Er is een tekort aan vaccins tegen buiktyfus. Dat komt door een wereldwijd leveringsprobleem. Meldt het Landelijk Centrum Reizigersadviezen. Het vaccin wordt gemaakt in grote badges, dat wordt gemaakt in ketels, net als bier zeg maar. En die badges die hebben een kwaliteitscontrole uh, als ze klaar zijn. En toen bleek dat uh, in een paar vaccins uh, iets te weinig antigen, dat is het werkzame stofje, zit. En dat daardoor niet helemaal zeker is of het wel helemaal voldoende werkt. En toen is die batch afgekeurd en daardoor is meteen een tekort ontstaan.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 De uitstoot van de chemische fabriek van Dupont de Namboer in Dordrecht is niet schadelijk voor de volksgezondheid. Het chemiebedrijf heeft de productielijn vannacht weer opgestart. Vorige maand werd bekend dat Dupont al bijna twintig jaar teveel hexafluorpropeen uitstoot. Dat gas wordt gebruikt bij het maken van kunstrubber voor de auto- en vliegtuigindustrie. Volgens de fabrikant zijn er maatregelen genomen om de uitstoot te beperken. Onderzoekers hebben nu geconcludeerd dat er geen verhoogd gezondheidsrisico is voor de omwonenden als de productie hervat zou worden. De RIVM en de GGD zijn het met die conclusie eens. Krijgt u nog het weer? Vanavond neemt de bewolking toe, maar het blijft droog. Vannacht vanuit het westen regen en dan morgen overdag veel regen en wind. Het wordt niet veel warmer dan een graad of 15. Donderdag vindt er een tijdelijke weersverbetering plaats en blijft het op de meeste plaatsen droog. Het is dan wisselend bewolkt en het wordt maximaal 16 of 17 graden. En dit is de ANWB-verkeersinformatie. Het is een onvrij normale avondspits met in totaal 42 kilometer file. De meeste van daarvan staan in de regio's Utrecht en Rotterdam. Eén opvallende file op de A27 vanuit Utrecht richting Breda. Er staat tussen Lexmond en de brug bij Gorinchem 13 kilometer na een ongeluk. Wel zijn inmiddels alle rijstroken weer open.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 wildegansen.nl Dit is Radio 1. VPRO. Phila VPRO. Dit oud blok en Ger heer Goedemiddag, hartelijk welkom opnieuw bij Villa VPRO... met zometeen ons economiepanel Klinkende Munt. Maar eerst eurobureau Fred Stroobans. Onze euro-watcher, Europa-watcher zit hier, Fred. Um, Engeland heeft, zoals wij weten, allemaal een uiterst bijzondere positie... binnen de Europese Unie. Maar je kan je afvragen of ze zichzelf zo langzamerhand... niet echt uit die Unie aan het zonderen zijn. Het is goed dat je zegt Engeland. Want er is natuurlijk nog een verschil tussen Engeland en Groot-Brittannië. Groot laten Schotland we gaan, we gaan dat nu even buiten beschouwing uh, laten. Maar je, nou, iedereen kent die splendid isolation van uh, de Britten, ook binnen Europa dus. En nou is dat de afgelopen weken weer een beetje de talk of the town uh, in Brussel uh, geworden. Alleen al omdat de Japanse bank uh, Nomura uh, onlangs de markten gewaarschuwd heeft... dat ze wel degelijk rekening moeten houden met de mogelijke exit van Groot-Brittannië. Dat heet dan geen Grexit maar een brexit, mm -hmm. uh, voor de goede verstaande. Dit woord moet, moeten we echt uh, dat noteren. Dat onthouden we, ja. Nou, um, hoe komt dat? Dat komt omdat premier Cameron, of je het nou wil of niet, maar een beetje veroordeeld wordt door zijn eigen achterban om ooit een referendum te houden over de positie van Groot-Brittannië in Europa. Nou. En dat zou er dan wel toe kunnen leiden dat op een bepaald moment, nou, hangt er allemaal vanaf van welke vraag je, dat je natuurlijk stelt, mm -hmm. maar het zou er toe kunnen leiden dat op een bepaald moment eh, Groot-Brittannië uit de Unie stapt. Nou zijn daar nogal voorstanders van, bijvoorbeeld bij de Britse Eurosceptici, en die worden aangevoerd door de UKIP, dat is de UK Independence Party, aangevoerd in het Europees Parlement door Nigel Farage. Ze hebben daar elf zetels in Brussel... maar in het lagerhuis hebben ze geen uh, enkele zetel. Mm -hmm. Maar dat komt of daar zou verandering in kunnen komen... want uh, zij scoren nu in de peilingen meer dan 5%. en daardoor zou het wel eens kunnen gebeuren... dat de Britse conservatieven geen absolute meerderheid... bij volgende verkiezingen hebben in het Britse lagerhuis. Dus de, de druk is groot voor uh, de Britse premier uh, Cameron. Laten we heel eventjes dan... stel je voor dat dat zover komt, hè? dat er een, een, een referendum komt... en dat Engeland... Uh, er. Uitstapt, Engeland zeg ik. Uitstapt. Engeland is helemaal geen lid van de Monetaire Unie. Ze hebben de euro nee, niet. Dus eigenlijk out eigenlijk out. plukken ze alleen de vruchten van een leuke, vrije, open interne markt. En dat zit. Want verder ja. weigeren ze ja. zich aan welke regel dan ook. Ja, de de... Kersen op de taart hè, die, die weggeplukt uh, worden door uh, Groot-Brittannië. Je, je wil wel de lusten, maar niet de lasten. En eigenlijk wil Groot-Brittannië... Uh, de discussie in Groot-Brittannië gaat er overal bij de eurosceptici. Als we nou eens uh, met uh, de Europese Unie afspraken maken... We stappen eruit, maar we maken afspraken over een vrijhandelszone. Hè. Uh, uh, akkoorden zoals bijvoorbeeld landen als Noorwegen en Zwitserland uh, gesloten hebben. Het rare is en die landen geven Zwitserland en Noorwegen dat ook wel toe... dat je dan, dan ga je gewoon uh, exporteren en importeren... maar je producten moeten wel aan al die Europese regels voldoen. Er is één klein verschil. Uh, die regels worden je dan opgelegd... terwijl je er zelf eigenlijk uh, geen inspraak meer uh, in hebt. En terwijl dat soort gedrag je altijd een prijs voor betaald uiteindelijk? Ja, natuurlijk. En het, het rare is... is dat enkele weken geleden... Uh, weet je, was de, uh, we hadden het er vorige week al over... Was de uh, Poolse minister van Buitenlandse Zaken... die was op bezoek in Oxford... had daar een, een lezing... en die heeft daar dus echt de vloer aangeveegd... met het uh, Britse euroscepticisme. Hij heeft de vloer aangeveegd... met al die, uh, die Britse mythes. Hè? Bijvoorbeeld een van die mythes is... maar stel nou... De, kijk on ongeveer de helft van onze export gaat niet... Hè? of van onze handel gaat niet naar Europa, maar daarbuiten. He, dus uh, waarom hebben we eigenlijk die EU uh, nog nodig? Nou, uh, die Poolse minister van Buitenlandse Zaken zei... ja, je kunt, je kunt wel uh, handel hebben met de rest van de wereld... en misschien meer dan de rest van de EU. Maar uh, je hebt een gigantisch handelstekort bijvoorbeeld... met China of met Rusland. Maar uh, aan de andere kant exporteer je wel heel veel naar die uh, EU. Dus in welke positie kom je dan uh, terecht... Ook is het zo, uh, zei Sikorski, dat bijvoorbeeld het aandeel van de Britse handel in de totale EU-handel bedraagt slechts 11%, maar wel de helft van de export van Engeland uh, is. Het ja. gaat naar de EU. dus Het antie-Europa verhouding die is helemaal ja. gebaseerd... Ja. op uh, niet Precies. op feiten, maar een goed politiek mythes. verhaal... laat je natuurlijk niet ja. verpesten door de feiten. Ja. Ja. En bijvoorbeeld He? ook, de, de, wij betalen veel te veel... dat hoor je ook wel eens in Nederland. We betalen ons blauw aan Europa. Nou ja, 1% van het BNP. Ja. Maar het aandeel van de overheid, zegt Sikorski... Uh, in, in Groot-Brittannië zelf, bedraagt 50% nou, hè, okay, van het BNP. Kortom, vanuit de Unie kan uh, korte metten worden gemaakt... met allerlei mythes, maar daar baseren de Engelsen zich toch op. Ja. En daar baseert noodgedwongen... Enigszins Cameron zich ook op. En er zal misschien dus wel een referendum komen. En dan zou het zomaar eens kunnen dat uh, uh, Engeland inderdaad uit nou ja maar dat, dat, dat zou kunnen, maar Sikorski heeft hen dat dus ten zeerste... de Poolse premier, ten zeer, de, de, de van minister van buitenlandse zaken... ten zeerste afgeraden. En hij heeft hen ook gewaarschuwd van... verwacht nou niet dat wij zomaar zullen instemmen... dat jullie nu eens eventjes de Europese Unie gaan verlammen of saboteren. Want dat zullen we nooit toestaan. En hij zegt, wij zijn zeer hardnekkig, Wij hebben de bezetting mee gemaakt tijdens de Tweede Wereldoorlog. Jullie niet. Zo is het. Dankjewel. Fred Slogans. Klinkende munt. Met vandaag Jacqueline Rijsdijk, bestuurder en commissaris en Paul Jekkers, bestuurder van de Bond voor Postpersoneel, de BVPP. Om alle vier zijn de uh, algemene Financiële beschouwingen begonnen. Als eerste met een debat over het deelakkoord wat VVD en PvdA gisteren afgesloten hebben. En dan is er ook nog eens een keer een debat over de voortgang van de formatie. En daarna gaan ze nog eens beginnen aan de begroting voor het volgende jaar. Uh, daar hebben ze een behoorlijke ertersoep van gemaakt, Paul. Wie kan dat nog overzien? En het een heeft met het ander te maken ook nog eens een keer. Ja, maar ik denk dat ze, gegeven het feit dat ze toch een aantal belangrijke zaken in dat Koendoes-akkoord willen wijzigen, weinig keuze hadden. Uh, op dit moment moeten er gewoon begrotingen behandeld worden die helemaal vol staan met allerlei Koendus verhalen. En als je daar dan op een zeker moment weer wat in wil veranderen, dan heb je veel meer problemen dan als je het maar in één keer doet. Mm -hmm. Dus ik kan me er wel iets bij voorstellen. Het wordt nee. lastig uit te leggen, maar ik snap waarom ze het doen. Ja. Oké. Okay. Jacqueline? Wat was jouw eerste reactie op dat, uh, op dat deelakkoord gisteren? Um, ik vond het op zijn minst verstandig... dat ze op het gebied van de financiën uh, afspraken hebben gemaakt met elkaar. Uh, en dat ze binnen die 3% procenten zelfs een beetje eronder zijn gebleven. Lijkt me heel verstandig. Uh, iedereen wist dat inderdaad de lang studieerboete en, en de forensentaks eraan zouden gaan. Um, ze hebben voor deze oplossing gekozen. Wat ik jammer vind, is dat, dat ook de 155 miljoen, als ik me goed herinner... die uh, in duurzaamheid was gestopt door onze vijf ook. Vrij gemakkelijk geschrapt is. Verbaasde je dat, aangezien die de Samsung was ja, oud? precies. Uh, precies. Ik had toch wel hoop dat Samsung, ja, ja, ja, daar dat, op Samsung dat daar misschien iets, iets, uh, iets meer tegengas had gegeven. Maar ik begreep dat de tax op kolencentrales er wel in is gebleven en het zijn twee nieuwe dingen, met name die eruit zijn gegaan de subsidie op zonnepanelen en nog iets herinner ik. Ja. Um, dus het is niet zo dat we hier, yo, het is iets wat we zouden gaan doen, wat nu niet doorgaat. Nou, en het Nijpels, de voormalig minister van uh, Milieu, en hij houdt zich nog steeds met milieuzaken bezig, die zei vanmorgen op de radio, ja, maar het schrappen van een aantal subsidies in dingen waarvan je ook nog kan afvragen of je dat door moet zetten, dat wil niet zeggen dat je de economie niet groen kan inrichten en duurzaam. Ja, nou, dat, dat, dat is zeker waar wat hij zegt, maar dan hoop ik dus, ze hebben, nu de, ze hebben het nu over, over het geld, hebben ze afspraken gemaakt. Uh, ik hoop wel dat ze in, bij de volgende afspraken, waar ze nog wel een paar weken voor nodig hebben, heb ik begrepen, euh, zich ambitieuzer opstellen als het gaat over duurzaamheid en innovatie op dat gebied. Want mm. daar is nog wel wat te doen en daar verwacht ik inderdaad heel veel van, uh, van Diederik Sampson. Ja. Ja. Dat zat wel in dat Koendersakkoord, want dat was natuurlijk ja. toch een heel erg D66-plan. Daar ja. zat nogal wat aan, aan duurzaamheid, ja. maar vooral innovatie in. Ja. Ja, dat dat niet sneuvelt. Dat dat niet, dat nee. het niet sneuvelt nee. Paul, jij kijkt natuurlijk ook heel erg naar werkgelegenheid, naar banen. Nou, is er iets merkwaardigs. De twee partijen beweren. wij hebben het één geschrapt, maar daar hebben we dingen voor terug. Dus het loopt glad. Pichtel beweert, er zit gewoon lastenverswaring in. Een verschil van 400 miljoen. En dat gaat banen kosten. Denk je dat hij gelijk heeft? Voor zover je dit allemaal hebt kunnen bekijken. Want het is allemaal behoorlijk vers nog. Nou. Ah, dit verhaal van Pechtold heb ik niet gehoord. Heeft hij net geroepen? Of, nee, dat euh, heeft hij vanmorgen ook eerder op de, op de radio ja, geroepen. Ja, ja. Uh, eerlijk gezegd zie ik in dit hele verhaal nog niet direct... waar nou een, een belasting ligt voor het bedrijfsleven... die zo ernstig is dat ze dat alleen maar kunnen vertalen in minder banen. Mm -hmm. het, het valt nogal mee, zo verschrikkelijk hoog. Zijn die lasten nog niet bij ons... Uh, is ongetwijfeld wel wat aan te doen. Maar ik zie, ik zie in datgene wat nu gepubliceerd is... niet iets wat een, direct een aanslag op de werkgelegenheid... in zijn algemeenheid in Nederland zal uh, betekenen. Ja. De vakbond, hè, ben monde van Ton Heerts... dat is de leider van de nieuwe vakbond. Die heeft laten weten, die was een paar weken geleden... nog heel uh, uh, eigenlijk anti-praten met wie dan ook. Dat hij behoorlijk tevreden is al. Dat hij wat meer sociaal gezicht ziet. En uh, dat hij er weer veel voor voelt om om de tafel te gaan zitten... en zo snel mogelijk uh, akkoorden te gaan... Uh, uh, uh, uh, te gaan ondertekenen. Heeft je dat verbaasd, Paul? Ik denk dat, dat hij al. met één met, met, met, uh, klein deeltje wat, wat uitonderhandeld is, al juichend aan tafel zit weer? Ik denk dat hij naar nou, zijn achterban iets nodig had om uh, aan te geven dat hij toch wel enigszins licht aan de horizon ziet gloren. En ik sluit ook niet uit dat dat ook voornamelijk een interne kwestie is en dat ze daar de, de ruzie en de koppen nu maar weer toch eens even bij elkaar gestoken hebben omdat ze inzien dat. Als maar door ruzie en niet aan die tafel gaat gaan zitten en uh, helemaal niks op gaat leveren, dan mogelijk nog veel meer ruzie. denk dat laatste. Mm -hmm. uh, de, ik... de interne ruzie lijkt wat gedempt. Dat dat een belangrijkere overweging voor Heers is geweest om die uitnodiging weer te accepteren dan de maatregelen in uh, die nu uh, in, dat, in dat tussenakkoord zijn, uh, zijn gepubliceerd. Okay. Ja. Want tijdens, het, uh, tijdens de Prinsjedag-uitzending op de, op, de, op de televisie... wilde Ton eerst niet samen met uh, Bernard Wintjes van de werkgevers uh, samen in beeld. Dat vonden ze nog niet gepast. Maar dat zou nou wel eens anders uh, kunnen worden. Of denk je dat dat allemaal rituelen zijn, uh, Jacqueline? Nee, hoor. het lijkt mij inderdaad verstandig om uh, aan te haken. In Nederland zijn we uh, groot geworden al polderend. En ja. uh, je kunt je een tijdje natuurlijk uh, uh, daarvan distancieren. Maar uh, het lijkt mij heel verstandig als er... Uh, gewoon wordt samengewerkt. Je ja. ziet nu dat deze twee hé, grote partijen gaan het samen doen. Mm -hmm. Nou, dan uh, is het gek als je als vakbeweging, als nieuwe vakbeweging zegt... Uh, maar ik doe niet mee. Maar je, bent natuurlijk, je plaatst je helemaal in Nederland nu buiten de discussie... als je tegen het verhogen van de AOW-leeftijd bent. En het ziet uit dat ze nu gaan afspreken... dat ze die leeftijd versneld gaan verhogen. En dat moet Anton Heerts wel uitleggen aan bondgenoten. Ja. Ja. Ja. En ja. aan de Apfacabo, dat moet hij inderdaad Af, gaan... oh, Jacqueline? Dat moet hij inderdaad gaan uitleggen. Maar dat snapt ondertussen iedereen ook wel dat hmm. het wat sneller moet dan wat er in de eerdere plannen stond. Ja, maar was dat gezegd? Ik de denk dat ik dat ook wel de... een beetje. Het is tot op zekere hoogte gelopen race. Nou. Uh, en ik heb altijd wel persoonlijk twijfels gehad... of het allemaal wel zo nodig was, maar laten we dat nu maar even achterwege laten. Het is gelopen zoals het gelopen is. Ze, ze hebben, de de Club heeft al een hele sprong over dat eerste pensioenakkoord uh, gesprongen. Nu komt er nog een sprongetje bij... En ik neem aan dat het verhaal gaat worden, jongens... op een zeker moment houdt het ook op. We kunnen geen ijzer met handen breken. Dit is de trend. En, want dat zal wel heel belangrijk voor hun zijn... dat is, dat is echt een punt uh, waar ik zelf ook wel mee zat tot op heden. Uh, die, die hele club uh, futters en prepensioeners, die allemaal reglementen hebben waarin staat de uitkering stopt op 65 jaar... en die echt een gat dreigen te gaan krijgen tot misschien wel hun 67 daar wordt een oplossing voor uh, gevonden en dan heb je... Een club die heel erg ontevreden is over dit hele verhaal... in ieder geval enigszins Ja, Jacqueline. Jacqueline? Oh, ik keek ik, ik, ik, ik blij voor al die uh, mensen die natuurlijk ge, ge, gecompenseerd worden. Ik stak mijn vinger op, want ik, ik geloof dat ik tot 70 blijf werken. Maar, <lacht> maar dat was ik toch al van plan, dus dat, dat vind ik okay. ook eigenlijk helemaal niet zo erg. <lacht> ja, het gaat om mensen die inmiddels al gestopt zijn. Okay. Hè? Niet mensen die nu door moeten werken, nee, dat is een het, ander verhaal. Het, maar er het, zijn het, mensen die ja. al, sommige al zes, zeven jaar geleden gestopt... die fundregelingen zijn heel snel af. met in het vooruitzicht, op je 65e krijg je AOW... dus de uitkering krijg je tot je 65e. En als dat ineens een jaar later wordt, dan heb je een gat. Ja, dat waren gouden tijden, hè? tien jaar geleden. Ja, Dat, ik, ja, het, het dat is nog niet je zo lang wel, geleden... He? en, nee. het, is, en het, is, het lijkt nu al helemaal in de grijze mist verdwenen ja. van... Nou, gelukkig maar. Maar dat, dat is we, nog niet zo lang nee, geleden, dat nee. mensen met 58 jaar konden stoppen. Nou. Dat verklaart ook de woede van de generatie die daar net onder zit. Want die ja. zien al dat soort goudgerande regelingen net op het moment dat zij bij de drempel zijn uh, ja. weglopen. En ja. Uh, dat, dat kun je rationaliseren dat het niet meer gaat. Maar die woede is wel echt. En het idee dat je gepakt bent door een aantal maatregelen. Nou, Jacqueline, wat het over duurzaamheid. en denk je aan groen. Maar duurzaamheid kun je ook vertalen in duurzaamheid van banen. Van werkgelegenheid. Um, als je dit, uh, het hele verhaal tot nu toe bekijkt. Heb je daar enig vertrouwen in dat daar veel aandacht voor is. En dat met de mogelijke nieuwe samenstelling, dat daar wat van terecht komt. Nou, ik hoop het. Ik heb het nog niet gezien. En volgens mij hebben we het daar ook nog niet echt over gehad. Uh, de jongen die hiervoor zat... Jens ja, Wiersma uh, van de ja, VV Jong, ja. Daar was ik het eigenlijk wel mee eens. Uh, enige aandacht voor die, voor die jongeren die natuurlijk toch uh, bedekt werkloos zijn... nu doordat ze gewoon wat langer allemaal studeren. Ik zie het ook aan mijn eigen kinderen. Denk ik dat ik het ook wel ga zien... Uh, dat lijkt me toch uh, een terecht punt. Daar mag best iets meer aan zijn. zie jij zijn. ook het probleem dat uh, je hebt twee kanten. Je hebt de jongeren die je aan het werk moet helpen. En je hebt de ouderen die langer door moeten werken. En ouderen die je ook al niet aan het werk, werk krijgt. Een opgave. Een opgave, maar volgens mij uh, hebben alle cijfers ook altijd uitgewezen... dat we over een tijdje toch een krappe artsmarkt krijgen. Ja. Dus daar ga ik met verlangen naar kijken. En dan hebben we toch weer al die jongeren nodig. En ook al die, uh, al die ouderen. De, de, de wat meer ervaren types. Dus ik ben daar eerlijk gezegd niet zo heel erg bang voor. Je hebt zelf door. Van de, de demografische ontwikkeling die gaat door. Er gaat echt een hele grote groep mensen... van die soms zo van maledijde babyboom-generatie... De, de, de komende twee, drie jaren allemaal weg. En hier mm -hmm. en daar bij overheidsinstanties zie je al dat wordt een hele klus... Uh, want er gaat zoveel ervaring tegelijk weg. Nou, mooi aansluitend op het vorige gesprek in het, in het eerste half uur... laat die overheid dan nu gelijk beginnen met jonge mensen op te leiden... en ze geschikt te maken om direct die gaten die gaan vallen op te vullen. Dat is een prima plan, maar het punt is dus... juist wat Dennis Wiersma van FNV Jong ook constateerde... daar wordt in Den Haag überhaupt niet over nagedacht. Nee, er zijn nergens, toch... staan er plannen of wordt er geld uitgetrokken... om dit inderdaad, dit gat zo op te vullen... en daarmee ook jeugd nu de nou, kans dan te dan geven. We dan, dan roepen we ze toch hier de laatste keer. En dan denk keer. ik dat, dat dit schip heel snel door een wal gekeerd gaat worden. En dat werkt altijd nog beter. Uh, als waarschad? het gaat om maatregelen, te entameren dan... Mm. allerlei plannen en vage of minder vage idealen... want dat we ja toch wat aan moeten doen. Je bedoel, ja. ja. Dat de nee. praktijk gewoon gaat dwingen. Nou. Ja. En je ziet trouwens nu ook smart. in een aantal bedrijfstakken... dat er hard gewerkt wordt. En niet eens vanwege het feit dat, altijd dat de vakbeweging dat vindt... maar omdat werkgevers ook zien... dat ze met een uh, grotere groep werknemers geconfronteerd gaat worden... die door moeten werken tot 67 of misschien over een paar jaar wel tot 70. En dat daar wat aan moet gebeuren. Omdat die mensen werk doen waarvan ze niet van tevoren kunnen garanderen... dat je dat ook dat soort werk door kunt blijven doen tot je 70ste. Maar je ziet ook bijvoorbeeld in de techniek dat er uh, heel veel uh, vraag is. En ik weet niet helemaal zeker of het nou DSM was... maar er was een groot bedrijf die, ik geloof, zijn 500 ingenieurs... nu uit Spanje gaat halen. En ik weet het ook zelf van, van bedrijven waar ik bij betrokken ben... dat uh, in de techniek alles wat er in Nederland van de universiteiten komt... kan zo uh, mm -hmm. daar aan het werk, maar uh, komt niet... want die gaan andere dingen doen. Dus er is ook... Er is beslist ook krapte. Ja, ja. Ja. ja, er is mooi nieuws, maar je kunt ook zeggen van... is het wel mooi nieuws? Netcar is gerecht. Uh, dat is ontzettend fijn voor die mensen. Ze mogen allemaal in dienst blijven op verschillende manieren. Straks uh, is er een, uh, begint BMW... die begint met het produceren van de Mini... Uh, voor de markt van China, nemen we aan. En dan kan iedereen die kan aan het werk blijven. Hosanna. Aan de andere kant, weet je ook... dat hoor je van zo'n man die dan alles van de auto-industrie weet... er zijn vijf... Autofabrieken te veel in Europa. Dus vanwaar die vreugde over netcar? Nou, dan zou, zou ik niet Dan denk ik dat we misschien, als we zeggen dat we te veel autofabrieken hebben, misschien wat meer naar de, de Franse autofabrieken moeten kijken, die toch wat, wat minder succesvol zijn dan de Duitse autofabrieken. Ik vond het op zich heel plezierig te horen dat het de BMW is... die daarin uh, bij NETCAR gepubliceerd ge ge gaat worden. Omdat ze verkopen aan auto's in China bedoel je? Bijvoorbeeld, maar ja. ik heb ook iets meer vertrouwen... in de Duitse auto-industrie. En ik kan me niet voorstellen dat dit een, uh, een actie is... van de Duitse auto-industrie voor een paar maanden. Uh, dat is een nee, dat als een soort proefje, jammer als het niet. mislukt. Daar hebben ze echt over nagedacht. Dus dat is een lange termijn investering. Uh, dus daar ben, ik, daar ben ik zeker zeer gelukkig mee. En het is ook een, uh, een, een stimulans weer voor de maakindustrie in Nederland. Die Hoe bedoel je dat precies? Is. Toelevering. Het, het, het is, een, het is een, uh, een, een fabriek waar, wat, wat het woord zegt, mm -hmm. iets gemaakt iets wordt. Maakt, ja. Auto's. En, en Nederland was een beetje uit beeld als het ging om, nou ja, om fabrieken riepen, waar iets ja, gemaakt wordt. ook dat. En we riepen ook altijd dat het met Duitsland zo goed ging, omdat die nog een maakindustrie had. Hm. Uh, nou, dit is een stukje maakindustrie wat in Nederland in elk geval uh, bewaard blijft en, en behouden blijft. Dus dat trekt me heel goed. Ja. En de toeleveringsindustrie voor zo'n fabriek. die ja. komt dan ook weer ja. op gang. Maar Paul maar, is wat sceptisch. Nee, ik ben helemaal niet sceptisch. Nee, nee, oh. te, in tegendeel. Ik ben het eens met, met, met, met Liesbeth. Jacqueline. Ja, nee, Jacqueline. Sorry, ik heb Lisbeth op de een of andere manier in mijn hoofd. Gegeven. Uh, we mijn gaan hoofd jou gewoon vertellen. Hey, <laughs> um, we, we zijn geneigd om bij dit soort dingen altijd gelijk te zoeken naar. wat is er dan en wat is het risico. Laat me ons om even niet blij te zijn ja. met het feit... dat we voor die mensen in die moeilijke regio wat kunnen vinden. Realiseer je ook dat er gewoon een particuliere ondernemer... daar een gigantische berg geld in gaat investeren. Ja. En die gaat ook de WW-uitkeringen aanvullen tot, uh, tot 100%. kan je ook nog van alles en nog wat van vinden. Maar neem van mij aan dat die man en VDL dat niet doen... omdat ze denken... Goh, Laten wij op onze manier ook eens een leuke bijdrage leveren aan de ellende hier in Noord-Limburg. Ze wij zien wel daar wat aan daar ja, zit een mogelijkheid in om geld mee te verdienen. Ja. Had maar het niet. Gedaan. BMW verdient heel veel geld met de verkoop van auto's aan China. De economie die gaat naar beneden, dus de import van auto's gaat naar beneden. Zeker die dure BMW 7-serie. Dat weet BMW toch ook dat dat eraan ko komt. Waarom doen ze het dan toch? Zien ze andere markten? Maar dit is toch de BMW Mini, begrijp ik? Ja. Dus ja. Volgens mij reizen ze in China allemaal in de BMW Maxi. Ja, die hele ah. grote auto's. Aha. Misschien mm. hebben ze wel van die model, om een modern woord te gebruiken, bedacht van: nou, die grote auto's gaan ze allemaal wegdoen. Want het gaat slechter. En dan gaan wij nu die kleine auto's ja. daar neerzetten. Het nee, zijn, zijn ook een... kleine BMW's, maar wederom, eens met. Uh, met uh, Jacqueline. Jacqueline. Ja, <laughs> was hard aan het nadenken. Met BMW gaat het sowieso wel goed. Ja. Ja, precies met de Duitse auto-industrie. Ja. Als we het hebben over het gaat slecht, dan hebben we het over Italië met name ja, en over en Frankrijk. Frankrijk. Ja, ja. Ja. Ja. Laten we nog eventjes een ander bedrijf bij de kop pakken, want het is ook een bedrijf, het is natuurlijk ook een clubje, maar het is ook een bedrijf, Ajax. Ajax ja. is naar de beurs gegaan ooit, eh, tot spijt van velen, maar eh, ook tot groot plezier van velen, want het heeft hartstikke veel geld opgeleverd, Jacqueline Rijstijk. En nu ja. willen ze er vanaf? Ja, ik, moet, ik heb nog niet gehoord waarom. Je hoort natuurlijk heel veel zeggen, joh, dat, dat, dat, ze moeten van de beurs uh, terug. Maar dacht ik altijd laten we niet vergeten dat het ooit <coughs> inderdaad heel veel geld heeft opgemaakt. Maar dat is het. Ze zeggen ja. dus, ooit is dat zo. Toen ja. is dat gestokt. We hebben er eigenlijk nooit meer echt heel veel aan verdiend. En het gaat in koste van het fijne clubgevoel. Ik geloof dat dat de twee dingen zijn. Maar nou ja, laten we dan doen? gewoon helemaal weer voor dat hele fijne clubgevoel gaan. En uh, er weer een echte vereniging maar van. Maar we kunnen ze daar zomaar vanaf? Ik heb geen idee. Weet jij er iets van, Paul? Kun je zomaar, je uit, zomaar uit zeggen: ik, ga, ik stop nu met de beurs. Je moet dan volgens mij als, als uh, bedrijf aandelen, aandelen op gaan kopen. Mm -hmm. Aandelen ja, terugkopen. Die aandeelhouders eventueel ja. weer compenseren met obligaties of iets dergelijks. Ja. Maar het kan wel, ja. Ja, als je maar, dat wil. Maar met welk geld? Want die critici die zeiden op een gegeven moment ook over die beursgang van Ajax... dat geld wat ze opgehaald hebben, is allemaal verdampt ja, dat is opgegaan verdampt. aan ja. waaraan. Nou ja, als hele dure spelers, denk ik, toch? Ja, ja. ja allemaal verkeerde aankopen meestal. Het sluit er ook niet uit dat ze erop gokken... dat er veel van die aandeelhouders het niet zo erg vinden... om daar wat verlies op te nemen. Want er is, niemand heeft volgens mij een Ajax-aandeel gekocht... met de bedoeling om daar nou eens in te gaan beleggen. Maar om op de een of andere manier deelgenoten te worden... van het grote ajax -gevoel. Ja, denk je dat echt? Ja, zou, dat zou niemand gedacht hebben... ze gaan het, ze doen het want het was in de Hosanna-tijd, ze doen het zo goed Europees... dit is een goudmijntje. Zou niemand dat gedacht hebben? Nou... Ik, ik, ik, ik ben helemaal niemand tegengekomen die zei kopen, kopen, kopen en zoveel mogelijk. Want over twee jaar dan kunnen we met forse winst die en van die aandelen af. Nee, volgens mij hebben ze allemaal gedacht. wij wij vinden het leuk om daarbij te horen en kunnen dat op die manier tot uitdrukking brengen. Dus, Jacqueline, als ze nu het geld hebben, dan zouden ze kunnen zeggen dat gaan wij niet kopen in, of steken in weer dure spelers, maar we kopen ons uit. ja en we beginnen gewoon we weer in, als een clubje. Een nieuwe leuke uh, Ajax-gevoel. En we zijn van ja. alle gedoe af, want beursgenoteerde onderneming zijn... brengt ook een hele hoop administratieve ja. toestanden ja, met ja, zich mee... Ja, maar we die weten niet dat Ajax zich daar nooit dan. iets aan gelegen heeft laten liggen. Nou, daar gingen commissarissen <kwijnt> gewoon uitgebreid rollenbollend over straat... en vertelden de hele wereld... Ja, ja maar daar dan dan hebben we anders vertellen vertellen ons niks meer mee te maken. Dat is toch ook wel heel erg makkelijk. Oké, goed. Jacqueline Rijsdijk, hartelijk bedankt. En Paul Jekkers, ook bedankt. Uh, dit was Klinkende Munt en ook De Villa voor vandaag. Maar we zijn er morgen natuurlijk weer vanaf half vier. En zometeen Lucella Carasso samen met Tim Overliek voor het Radio 1-journaal. Goedemiddag, Hi. zeker. Politiek en sport, formatiedebat natuurlijk wat uh, aan de gang is. We hebben minister Spies over de situatie in Curaçao. En we praten met hockeycoach Paul van As. Die mag blijven, uh, dankzij of ondanks de zilveren plak. Dat is een beetje de vraag in Londen. <hacht> dat na het nieuws van half vijf en dat krijgt u weer van Mark Visser. Radio 1. NOS-journaal. Lucella had het al over het uh, formatiedebat... waar het deelakkoord van VVD en PvdA wordt besproken. Het CDA wilde in het debat weten of er nog meer verandert in de begroting. CDA-leider Buma die vroeg wat er bijvoorbeeld gebeurt... met het eigen risico in de zorg, de nullijn voor ambtenaren... en de verhoging van de BTW. En Buma zei uitgedaagd door pvv leider Wilders... dat hij niet uitsluit dat CDA-ministers aftreden... als ze door het deelakkoord iets moeten uitvoeren waar ze tegen zijn. Minister Spies zegt dat Curaçao niet uit het Koninkrijk kan worden gezet... en dat ze dat ook niet wil. Volgens haar is het aan de inwoners van Curaçao zelf om te bepalen... of ze in het Koninkrijk willen blijven. Wat Nederland betreft hoort Curaçao erbij, zegt Spies. En het Vaticaan stelt een onderzoek in naar de eigen politie... na een klacht van de butler van de paus. De butler staat terecht voor de rechtbank van het Vaticaan. Hij zegt dat hij 15 tot 20 dagen na zijn arrestatie heeft vastgezeten... in een kleine kamer waar 24 uur per dag het licht aanbleef. De butler staat terecht omdat hij pauselijke documenten... en correspondentie aan de pers heeft gelekt. Dat was over de hoofdpunten uit het nieuws. En dit is de ANWB-verkeersinformatie met in totaal 68 kilometer file. De meeste daarvan staan in de regio's Utrecht en Rotterdam. Een paar opvallende op de A15 vanuit Europort richting Rotterdam. Daar staat tussen knopend Benelux en knooppunt Vanplein 8 kilometer. Dat komt door een ongeluk op de A29. En daar zijn wel inmiddels alle reizen ook weer open. En nog veel vertraging op de A27 vanuit Utrecht richting Breda. Daar staat tussen knooppunt Everdingen en de brug Gorkum 10 kilometer na een ongeluk. Ook daar, ook daar zijn inmiddels alle reizen. Is ook weer open. Het NOS Radio 1-journal met Lucella Carrasso en Tim Overduik. Goedemiddag, na het deelakkoord gisteren is vandaag de radiostilte over de kabinetsformatie weer ingegaan. Dat weer had de Tweede Kamer er niet van om openlijk en ook kritisch over de voortdurende formatie te debatteren. Na vijf hebben we nieuws over Julio Potsch, de voormalig Transavia-piloot. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dodenvluchten... van het Argentijnse Fidela-regime. Zijn logboeken werpen nieuw licht op zijn zaak. Veel binnenlands nieuws hebben we ook, zoals de zoektocht naar Put dexels in Velp... asielzoekers in Osdorp en de mysterieuze branden in Winschoten. Onze verslaggevers zijn ter plaatse. En varkens, die eten alles wat ze krijgen voorgeschoteld... dat heeft een varkensboer in het Amerikaanse Oregon met zijn leven moeten bekopen... Het NOS Radio 1-journaal is er met dat en meer tot half zeven vanavond. We beginnen in Den Haag. De Tweede Kamer debatteert op dit moment over het deelakkoord... dat de onderhandelaars van VVD en PVDA gisteren hebben gesloten. Onder meer de forensetaks en de lang studeerboete sneuvelen. Tegenover staat bijvoorbeeld een forse verhoging van de assurantiebelasting. Maar geen Boer, ja, volgt het debat voor ons uh, met in de Kamer Mark Rutte... die er niet zit als demissionair premier... maar in de Kamerbank is als fractievoorzitter wat maakt dat voor een debat? Ja, nou dan zie je al dat het wel een bijzonder debat is op dit moment. Het is niet met de regering, maar met de informateurs. En, ja, en we hadden al een bijzondere begroting, namelijk ook niet door dit demissionaire kabinet in elkaar gezet, maar door vijf partijen in april. Nou ja, toen is gisteren dat deelakkoord gesloten, is er voor 2 miljard aan versleuteld en staan vier van die vijf partijen eigenlijk weer buiten spel. Hè? CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie hadden dat allemaal mooi bedacht in april en gisteren was er opeens met de Partij van de Arbeid een andere afspraak gemaakt. Ze willen dus vandaag weten hoe dat uh, zit. Ze kunnen het kabinet net niet naar de Kamer roepen, want ja, het demissionaire kabinet... van CDA en VVD heeft hier eigenlijk niks mee te maken. Dus zitten in het vak K, het vak van het kabinet, de informateurs... Kamp en uh, Bos. Want onder hun verantwoordelijkheid is dit gesloten. En Samstom en Rutte, de fractievoorzitters van de partijen... zitten in de bankjes in de Tweede Kamer en doen mee aan dit debat. En de partijen willen vooral weten van Samstom en van Rutte... Uh, waar zit nou precies die pijn? Hè? Dat proberen ze naar boven te halen. Waar zit de pijn bij dit nieuwe akkoord? Wie is de dupe van de nieuwe maatregelen die er gisteren uh, genomen zijn? Heeft deze zeg maar, opmerkelijke situatie in de Tweede Kamer... als je kijkt wie, waar zit en wat mag doen en wie niet mag zeggen... heeft dat ook invloed op de manier op de vragen worden gesteld, op de kwaliteit van de vraag, de inhoud van de vragen? nou Er worden netjes wat vragen gesteld aan de informateurs hè, Bos en Kam. Want ja, zij zijn uitgenodigd om eh, deel te nemen aan dit debat. Maar er zijn natuurlijk ook vragen gesteld aan de, de fractievoorzitters van CDA en VVD, eh, nee, van VVD en Partij van de Arbeid. En de kwaliteit van de vragen, ja, het gaat toch echt om van... Eh, uh, meneer Bos van de Partij van de Arbeid... in april was u tegen dit uh, vijfpartijenakkoord... maar er blijft nog heel veel overeind staan. Samson eigen... bedoel je, denk ik, of ik niet? Ik bedoel, Samson, ja. wat zei je? Nee, het een Bos, dus nee, ik Samsom, was even in ja. verwarring. Ja. Het was Samson, en die was nog tegen allerlei maatregelen... uit dat vijfpartijenakkoord, hè. de verhoging van het eigen risico... de BTW-verhoging, de nullijn van de ambtenaren. Maar ja... Dat deel van het akkoord staat, zo denken wij allemaal nog steeds overeind. Dus dat is de vraag bijvoorbeeld aan Samsom. Accepteert de Partij van de Arbeid deze maatregelen... die ze in april nog verfoeide? Luister even naar wat Wilders en Pechtold hierover zeggen. Voorzitter, het blijft een verrassende wending. Ik denk dat weinig PvdA-kiezers voor 12 september hadden verwacht... dat hun partij zo snel na de verkiezingen... het door hen zo verfoeide akkoord zou adopteren. De bezwaren van toen blijken vandaag allemaal overkomelijk. Sterker nog, dank aan de collega's dat ze het D66-programma... met de versnelde verhoging van de AOW-leeftijd nu gaan invoeren. Voorzitter, ook de VVD-kiezer zal onaangenaam verrast zijn. Wachtend op de eerste cheque van 1000 euro... is de eerste daad van Rutte geen lastenverlichting... maar een verdere lastenverzwaring. Een stem op de VVD was inderdaad een stem op de Partij van de Arbeid. Gefeliciteerd, meneer Samson met uw kabinet Samson 1. Maar er is één verzekering, voorzitter, en daar rond ik mee af... die niet in prijs omhoog gaat. En dat is de verzekering die ik u gratis ga geven. Het is de verzekering dat wij keihard oppositie zullen voeren... tegen uw paarse plunderclub. Ja, dat wilde. Hij ageert vooral tegen de VVD, pecht tot tegen de Partij van de Arbeid. Vooral. En GroenLinks ook, die is verbaasd over de Partij van de Arbeid. Want in april wilden ze niet meewerken. En nu wel. En op dit moment zegt GroenLinks voelen wij ons niet meer gebonden aan het vijfpartijenakkoord. partijenakkoord uh, Want uh, daar gaat het ook over bezuinigingen kinderopvang en zo. Daar gaan wij niet meer mee akkoord. En uh, vanaf vandaag dus de Partij van de Arbeid wel. De partij die er destijds ook bij betrokken was bij dat vijfpartijenakkoord is het CDA. Die zit ook weer in een hele aparte positie. Want die hebben natuurlijk ministers die nu de begroting van waar ook de PvdA aan mee heeft verbouwd uh, moeten verdedigen. Wat gaat dat voor situaties opleveren, denk je? Ja, dat is ook weer een hele bijzondere. Want uh, minister Jan Kees de Jager van Financiën... heeft zijn handtekening niet onder dit deelakkoord gezet... Hè, wat gisteren is gesloten. En het CDA, je hoorde het ook bij Monde van Buma vanmiddag in dit debat... heeft veel kritiek op die maatregelen, die lastenverzwaringen. Dat kan toch niet de bedoeling zijn, zegt Buma van het CDA. Uh, en dan zal toch uh, Jan Kees de Jager uh, dit deelakkoord moeten gaan verdedigen. Of gaat hij dat toch niet doen? Dat vroeg ook Geert Wilders aan Buma. Vindt de heer Buma zelf dat op het moment dat al die maatregelen, die hij net zelf ook noemt... dat die doorgaan, dat die door de CDA-ministers moeten worden uitgevoerd of niet? Meneer Buma. Er komt straks waarschijnlijk een amendement, dan wordt er gestemd. Stel dat het een meerderheid heeft, dan zal het kabinet en ook de CDA-ministers moeten afwegen. Ik vind wel van belang dat in ieder geval het kabinet verdedigt... wat het kabinet ook inbrengt in de begroting. Maar ik ben mij zeer bewust van de precaire situatie van een kabinet dat demissionair is. Sluit de heer Buma uit dat de werkelijkheid wordt dat de bewindslieden de keuze maken... de CDA-bewindslieden om op te stappen? Ja, ik sluit niet uit op dit, dit tijd ja, Buma hm. sluit niks uit. Maar ja, er wordt heel veel gezegd... ja, we kennen Jan Kees de Jager, hè, minister van Financiën. Hij ziet zich niet als een politicus. Uh, hij is meer een bestuurder. Dus hij zal wel waarschijnlijk gaan zeggen... Uh, dat hij de wens van de Tweede Kamer zal uitvoeren. Maar je hoort Buma een slag om de arm houden. En dat debat met minister de Jager... zal vandaag uh, nog gaan plaatsvinden, later vanavond. Maar dat is uitgesteld tot morgen. Dus de financiële beschouwingen... Die, uh, waar dan even de moeilijke positie van Jan Kees de Jager... aan de orde komt, uh, vindt vandaag in ieder geval een Boer, dank voor deze eerste opstellingen in de Tweede Kamer. De eerste speelminuten. De uitslag van dit debat wellicht later deze uitzending. Er is een nieuwe techniek om borstkanker te behandelen. Het is een primeur van het UMC Utrecht. Kleine tumoren die kunnen met geluidsgolven worden weggebrand, zonder dat er in de borst hoeft te worden gesneden. Een kwart van de 12.000 vrouwen die ieder jaar door de ziekte worden getroffen, kan hiermee worden behandeld. Het is dus een, een MRI-scanner, een gewone MRI-scanner. Zo'n buis waarin de patiënt naar binnen wordt gereden. Uit heel veel herrie. Wat er nieuw is, is het bed waarop de patiënt gaat liggen. Een bed met uh, een soort kom erin. Dit is een kom, een cup eigenlijk, waar de borst in kan hangen. En wat, uh, wat u kunt zien is dat daar omheen uh, echo-koppen zijn geplaatst... waar uh, ultrageluid, dus geluidsgolven uitkomen. En door die geluidsgolven dus te bundelen in een brandpunt... Um, ontstaat hitte. En die hitte maakt dat het weefsel in de borst... in dit geval kapot gebrand wordt. Ja. Geluid dat wij niet kunnen horen. Een hele hoge toon. Ja. En dat zijn dan verschillende stralen van ja. het geluid. Ja, en die komen dus samen bij elkaar. En die zorgen dat daar dus een energie ontstaat die warmte geeft. En we weten dat weefsel boven de 55, 60 graden... na een seconde blootgesteld te zijn aan die hitte... Afsterft. En dat is het mechanisme waardoor we dus nu voor het eerst... zonder een huid open te maken... Uh, toch weefsel uh, met geluid kapot kunnen maken. Radioloog Maurice van den Bos. Er zijn natuurlijk ook nog heel veel mensen om ons heen... die hier sceptisch op zullen zijn, ook uit de eigen beroepsgroep. Het is gewoon... Snijden is beter. Dat is natuurlijk wat we altijd hebben gedaan. En uh, toch zijn wij van mening dat dit de volgende stap is. En het is aan ons om dat heel zorgvuldig uit te zoeken. Er zullen veel vrouwen dit horen. Het is een ziekte die heel vaak voorkomt, die willen dat ook meteen. Ja, en zover is het dus nog niet. Uh, we staan echt aan het begin. Het is wel zo dat we nu voor het eerst in de wereld met dit systeem een patiënt hebben gedaan. Uh, wij behandelen op dit moment patiënten die gediagnosticeerd worden met een tumor kleiner dan 2 centimeter. En aan die patiënten wordt gevraagd of dat ze aan dit onderzoek willen deelnemen. En Waarschijnlijk kun je nooit begrijpen hoe belangrijk dit voor vrouwen is... als je het zelf nooit hebt meegemaakt, Sandra Kloese van de Borstkankervereniging. Nou, als het inderdaad zo is dat op een veilige manier zo'n 3000 vrouwen... en misschien ook mannen een operatie voor borstkanker bespaard kan blijven... dan is dat natuurlijk fantastisch. Ja. Gaat het echt om het, om het cosmetische aspect, hoe je eruit ziet? Of, of is het ook iets anders? Wij zijn net deze week samen met stichting Pink Ribbon begonnen met een nieuwe actie om de 150.000 mensen die in Nederland ervaringen hebben met, met borstkanker... te vragen naar hun ervaringen en dan die snel te kunnen bundelen en inzetten. En de eerste vraag van b zo heet het, is hoe tevreden bent u met het cosmetisch resultaat? En hoe belangrijk vindt u het cosmetisch resultaat? En nou. de eerste respons, tot nu toe, is dat een kwart van de mensen... is niet tevreden of zelfs zeer ontevreden met het cosmetisch resultaat. En 80 procent blijkt uit B-Force vindt het heel erg belangrijk, het cosmetisch resultaat. Dus alleen al om, vanwege het cosmetisch resultaat zou het een enorme winst zijn. Je zou maar zeggen om... dat de kwaliteit van de behandeling, het, het genezen, dat dat het allerbelangrijkste is, toch? Het, het allerbelangrijkste is dat je door kunt leven na borstkanker. Maar snel daarna komt ook of je tevreden bent met hoe je eruit ziet en alle andere gevolgen van de behandeling. Dat voor een ziekte die heel erg vaak voorkomt, 15.000 diagnoses per jaar, waarin de afgelopen jaren eigenlijk geen revolutionaire ontdekkingen zijn geweest. Is dit het dan wel? Nou, de doorbraak uh, waar je op doelt is inderdaad nog niet gekomen. Het is wel zo dat er ieder jaar meer mensen borstkanker overleven. Omdat het ook vroeger ontdekt wordt vaak. En dan juist bij deze mensen bij wie het vroeger ontdekt wordt... waarbij de tumor nog klein is en die geen uitzaaiing hebben... die zou je dan een operatie kunnen besparen. Ja, ik denk dat dat uh, een hele belangrijke stap voorwaarts zou zijn. En die stap wordt gezet bij het UMC Utrecht. Een reportage was dat van Matthijs van der Wiel. Dan gaan we naar Italië, want de voormalige butler van de paus heeft voor het eerst in het openbaar gesproken bij de rechtszaak die tegen hem loopt. Paolo Gabriele heet de butler, hij is in Vaticaanstad aangeklaagd omdat hij stapels documenten uit het Vaticaan heeft gekopieerd. Met informatie die later in de media verscheen. Correspondent Rob Zoutberg in Rome volgt de zaak voor ons Rob. De butler sprak dus um, en hij zei dat hij een zware tijd achter de rug heeft hè? Ja, de man die we zaterdag al daar stil zagen uh, zitten in, in die kleine rechtszaal van het Vaticaan sprak vanmorgen zoals je zei. Dat heeft Gabriele gezegd. Ik werd vastgehouden in een kleine kamer waar het licht voortdurend aan was. Onder die omstandigheden is hij wekenlang daar vastgehouden in het Vaticaan, heeft Gabriele gezegd. Dat was trouwens ook meteen de aanleiding hier voor de rechter om te zeggen... ik wil dan een onderzoek naar de omstandigheden waaronder meneer Gabriele is vastgehouden. Dat gaat uh, gebeuren. Maar ja, verder, Gabriele heeft wel bekend dat hij het allemaal gedaan heeft. Hij heeft gezegd, ik heb... Alle papieren die uiteindelijk in de pers zijn gekomen, die heb ik gekopieerd. En werd nog duidelijk waarom hij dat nou heeft gedaan? Kijk, hij heeft, hij heeft natuurlijk wel gezegd, ik ben onschuldig. Ik heb de papieren niet gestolen, ik heb ze alleen maar gekopieerd. Hij heeft wel gezegd, ik ben me schuldig wel aan het beschermen van het vertrouwen dat de paus in mij gesteld had. Ik hou van de paus als een zoon uh, van zijn vader houdt. Maar ik ben wel tot mijn daden gekomen. Ik wilde dat die papieren naar buiten kwamen. In ieder geval die kopieën van die papieren naar buiten kwamen. Uh, ingegeven door de algehele malaise binnen de muren van het Vaticaan. Zo heeft hij althans vanmorgen zijn daden verklaard. Weinig mensen geloven dat hij dat allemaal alleen heeft gedaan. Is, is er duidelijk of hij hulp heeft gehad... of er een soort complot is tegen, tegen de paus? Alles wat er altijd in het Vaticaan gebeurt of niet gebeurt... is altijd omgeven door mysteries. En zo zal dat ook in dit geval zijn. Er zijn maar heel weinig mensen die deze lezing natuurlijk van de verhalen geloven. Hij heeft ook gezegd, ik had geen handlangers. Ik sprak wel met andere mensen, maar ik heb geen handlangers gehad... Dat betekent dat de zaak dus ook heel snel hiermee afgehandeld kan worden, afgeserveerd kan worden. Mensen die verwachten dat dit proces een, een moment zou zijn waarbij we meer te weten zouden komen over intriges, over spanningen, over scherpe tegenstellingen binnen de muren van het Vaticaan. Die komen bedrogen uit, want vermoedelijk hebben we al binnen een week een uitspraak. Daarmee is dan ook deze hele zaak voorbij. En als je dan even kijkt naar, naar de gevolgen hè, van dat lekken... voor de luisteraar die denkt, goh, wat heeft die man allemaal gelekt... wat zijn de gevolgen geweest van, van zijn daden? Wat we natuurlijk te weten zijn gekomen door de papieren die naar buiten zijn gekomen... dat er scherpe tegenstellingen zijn tussen de mensen die onder de paus... Uh, daar een rol hebben binnen de muren van het Vaticaan... zouden een aantal gevallen van corruptie bij de paus onder de aandacht zijn uh, gebracht... He, en wat is daar dan mee gebeurd? Er was nog de rol van de hoge man uh, bij het Vaticaan... die ineens weg moest naar de publicatie van die papieren. Wat kwam er ook nog naar buiten? Een complot om de paus zelf te vermoorden. Nou, allemaal hele gevoelige informatie die door Gabrielle... als we het als een lezing mogen geloven, door Gabrielle alleen... nu naar buiten zijn gekomen. Maar waarschijnlijk, dat is dan ook weer een andere conclusie... die je kan mag stellen, zal het daar bij blijven. Rob Zoutberg vanuit Rome, orde. We bellen straks met de streekvervoerder Veolia in Limburg. Krijgt het personeel minicamera's om armokmakers op te nemen... zodat ze makkelijker kunnen worden vervolgd. U krijgt verkeersinformatie, John Sohoka. Goedemiddag. Goedemiddag. 105 kilometer op dit moment. De meeste files staan in de regio's Utrecht en Rotterdam. Dus opvallend veel vertraging op de A15 van Europort richting Rotterdam. Dan rijdt het langzaam over ruim 15 kilometer... tussen Rozenburg en kloppend van Plein. Dat komt door een ongeluk op de A29 bij Barendrecht... Maar daar daar zijn inmiddels alle rijstroken weer open. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Lucella Carrasso en Tim Overdik. Het was goed opletten vandaag op straat in Velp en Arnhem. Zo'n 120 putdeksels zijn daar afgelopen nacht gestolen. En dat is levensgevaarlijk, merkte omroep Gelderland-verslaggever Georges Borghouts. Mevrouw, u stapte bijna in zo'n uh, lege put.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 En hier zijn gemeenteambtenaren bezig met nieuwe putdeksels aan het neerleggen in de lege putten. Ook gemeente Arnhem is getroffen door diefstal. Hoeveel stuks? 28 hier in de gemeente Arnhem. En zo'n putdeksel lijkt me een kostbare zaak of niet? Ja, ik weet zo niet precies zoveel, maar het is wel uh, ijzer hè. Maar kun je zoiets geruisloos stelen? Want uh, het, het is ook gebeurd in echt bewoonde straten. Ja, ja, ja, ik weet niet. Maar ja, dat doen ze wel s'nachts, denk ik. En dan liggen de mensen vaak te slapen. Dus. Hoeveel moeite kost het om al die putdeksels weer te vernieuwen? Nou, we zijn al zeker een halve dag bezig om de boel in kaart te brengen... wat er allemaal gestolen is. En ja, we zitten hier met verschillende deksels. Het weegt totaal niet op de hele kosten die wij moeten maken. Plus het gevaar. Hier lopen heel veel kleine kinderen. En ja, je hoeft maar mis te stappen en je hebt gelijkblijvend letsel. Dus ik snap niet wat mensen bezielen om dit te stelen. Voor die paar centen. Voor die paar centen. We hebben het even gecheckt. De prijs voor oud ijzer ligt nu rond de 25 cent per kilo. Dus echt lucratief? Mm -mm. Het is tijd voor het weer. 13 minuten voor 5. Marco Verhoef, goedemiddag. Hallo. Mooie najaarsdag toch wel, hè? Is, is het overal droog gebleven? Nou, net niet overal. Vanochtend hebben we vooral in het zuidoosten wat, uh, wat lichte neerslag gehad. En nu trekken er een paar buitjes langs, met name de westkust. En uh, ja, dat betekent dat er hier en daar wel wat valt. Maar ik heb zelf uh, vanochtend heerlijk in de zon uh, kunnen tennissen. En wat dat betreft vond ik het cadeautje. Nou, gewonnen? Uh, deels wel, deels niet. Dus oh. misschien moeten we daar maar niet over hebben. Ja. Hard ja. het verloren, laten we daar maar op houden. Nu hoorden wij van, van Gerrit gisteren al dat woensdag, dat zou echt een mindere dag worden. Ja, daar moet ik me volledig bij aansluiten, inderdaad. Want uh, het gaat het een en ander veranderen. Uh, die, die buitjes die nu voor de kust liggen, die horen eigenlijk een beetje bij een. Ik noem het maar even een lijn. En op die lijn zit gewoon veel bewolking en zit uh, van tijd tot tijd ook veel neerslag. Die lijn die komt vannacht al over, de, over het westen van het land te liggen en dan gaat er dus regen vallen. Uh, en morgen ligt die eigenlijk over het hele land. Misschien in Zeeland of in Limburg, sorry, nog een klein beetje zon. Dat zou kunnen. Maar daarna is het gewoon een grijze boel. Uh, in de ochtend uh, eventjes wat actievere neerslag, met name over westen. Nederland en dan in de loop van de middag en in de avond ja, krijgt eigenlijk het hele land ermee te maken en uh, zal er nou toch al gauw een millimeter of 15 aan regen gaan vallen. Hmm, is het zeker dat het dan zo ook een paar dagen blijft? Het blijft wisselvallig, dat sowieso. Uh, donderdag is waarschijnlijk wel een iets betere dag... met minder neerslag en een beetje zon. Vrijdag uh, zit er dan toch ook weer een, een actiever regengebied aan te komen. En waait het ook weer flink. Uh, komende nacht staat er een zeven langs de kust. En ook vrijdag gaat het uh, behoorlijk waaien. En daarna lijkt het weer toch wat rustiger te gaan worden in het week Misschien zaterdag nog een bui, zondag waarschijnlijk weer een droge dag. Dan laat het een beetje lijken op het afgelopen week Dan ga ik ook weer tennissen op zondag, maar ik, wel binnen. Ik doe het op zaterdag en gewoon buiten. Marco oefenen. dank je. je. Away. I fought the fever Factory feels like heaven. Bodycams voor medewerkers van Veolia, het openbaar vervoersbedrijf in Limburg. Deze bodycams zijn minicamera's. Die worden ingezet om het veiliger te maken in bus en in trein. Suzanne van Beek van Veolia, goedemiddag. Goedemiddag. Hoe zien die cameraatjes eruit? Nou, het zijn inderdaad, uh, zoals al gezegd, uh, hele kleine cameraatjes. Uh, die op de kleding worden bevestigd, dus uh, vrij subtiel, vrij discreet en echt uh, ja, niet groot in beeld. Zo subtiel dat je ze niet kunt zien als passagier? Uh, nou ja, ze zijn inderdaad vrij klein. Dus als je echt erop let, zou je ze misschien kunnen zien, maar over het algemeen uh, zullen ze niet opvallen. En wie krijgen deze cameraatje opgespeld? Uh, deze zullen bij de stewards, uh, uh, die zullen hiermee gaan werken. En de stewards is een uh, groep personeel bij ons die uh, vooral service serviceverlenend en controlewerkzaamheden uitvoeren in bus en trein. Uh, maar ook daarbuiten op stations, barons, uh, grote bushaltes, uh, um, ja, diverse plaatsen. Wa waarom is dit nodig? Nou, nodigen wij, uh, het is niet dat er een directe aanleiding is geweest met bepaalde uh, incidenten. Uh, maar wij toen eigenlijk altijd zorgen wij dat wij de sociale veiligheid goed kunnen borgen En uh, wij verwachten dat hiermee zeg maar, uh, de veiligheid van stewards en personeel... maar ook van onze reizigers uh, vergroot zal worden. Maar er moet toch iets gebeurd zijn de afgelopen tijd dat uw bedrijf heeft besloten... wij gaan over tot het inzetten van dit soort cameraatjes. Nou, er is niet specifiek een uh, bepaald incident geweest. Uh, we zien natuurlijk wel dat in het OV uh, helaas wel uh, ja, agressie voorkomt. Dat er uh, soms onveilige situaties kunnen plaatsvinden... En uh, wij hebben samen met onze opdrachtgever de provincie Limburg uh, ja, dit als initiatief uh, uh, ja, hebben wij bedacht dat we dit goed kunnen doen om extra veiligheid te borgen. Maar hoe zien we dat dan? Want als de cameraatjes niet te zien zijn, hoe weten de passagiers dan dat ze zich veiliger kunnen voelen omdat een en ander wordt gefilmd? Nou, wij verwachten hier ook een preventieve werking, uh, dat die preventieve werking van uit zal gaan. Uh, er worden momenteel ook opnames gemaakt in bus en trein door middel van grote camera's natuurlijk. Uh, en de, de beeldopnames zullen niet gebruikt gaan worden door ons als bedrijf zelf, maar zullen, uh, er zal opgenomen gaan worden op het moment dat er echt een, een onveilige situatie plaatsvindt. Dan kan de uh, steward vooraf hiervan de, een de inschatting maken en de camera aanzetten. Na afloop kan hij deze ook weer uitzetten, dus er zal niet continu gefilmd worden. En eh, mocht er een incident voor doen, dan doen wij eigenlijk altijd aangifte bij de politie. Daar hebben we ook een goede samenwerking mee en de politie kan deze beelden dan ook opvragen. En die geeft u dan automatisch? Die geven wij dan op het moment dat er een incident heeft plaatsgevonden, er is aangifte gedaan, zullen wij deze beelden ter beschikking stellen. Kunnen ze je je voorstellen dat mensen zeggen dit gaat te ver qua privacy? Nou, het is dus juist zo dat wij puur de opnames maken... op het moment dat, een, dat er een onveilige in, situatie is... dus dat er sprake is van een mogelijk incident of agressie... borgen je hiermee de veiligheid. Op het moment dat je altijd zal opnemen opnames maken... is dus een ander verhaal, zeg maar. Maar je doet het nu echt op basis van inschatting van de uh, situatie. En Dus je hebt echt een aanleiding daartoe. Wanneer beginnen jullie? De camera's worden momenteel opgespeld op onze stewards. Dus, uh... Met hoeveel camera's? We hebben het over 30 stewards, dus uh, ja... Iets minder camera's, waarschijnlijk dan 30. 26 ongeveer. Ongeveer. Suzanne van ik van Veolia, dank u wel. Graag gedaan. Dan gaan wij uh, richting de klok van vijf uur, straks uh, na het nieuws. Dan gaan we bellen met uh, meneer Bakker uit Winterswijk. Hij biedt zijn villa te kopen aan. Lukt hem kennelijk niet via de gewone weg, dus hij gaat een... Loting organiseren. Je kan voor 50 euro een lot kopen. Wie weet heb je dan een villa. Nou, hoe dat allemaal in zijn werk gaat, dat hopen wij straks van hem te horen. Paul van As, daar spreken we ook mee. De hockeycoach van de mannen. Voor de zomer gaf niemand een stuiver voor zijn toekomst bij de hockeybond. Nou, Hij mag blijven nog twee jaar. Na het zilver van Londen zijn ze kennelijk toch tevreden. We praten met hem of hij doorgaat op de ingeslagen weg. En zoals eerder gezegd, we hebben nieuws over Julio Potsch. De piloot uit Argentinië. Tot zo. Vanavond, BNN Today. Tran, doe je sjaal af, het is stikheet hier. Oh, puur image. Vanavond om half negen op Radio 1. Waarom gaan jullie niet de vi ticket spelen? Gewoon de underdog en zegt dat je het stom vindt. Ja, maar ik vind hem niet stom dus. Oh. <laughs> ja, speel wel eens wat, man. Luister en kijk mee op radio1.nl. We merken dat Luc geen kinderen heeft met zijn kudde kinderen. Oh, is, is, <laughs> leveren die niet in kudde? Nou, oh, dat dacht ik al. Radio 1, het nieuws van alle kanten.